8 Uur, Joris Stubenitsky met het NOS-journaal. De Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden heeft politiek asiel aangevraagd in Rusland. President Poetin zegt dat Snowden asiel kan krijgen als hij stopt met het schaden van Amerikaanse belangen. Snowden zit al een week op een vliegveld van Moskou. Eerder vroeg hij politiek asiel aan in Ecuador, maar dat land liet weten dat de behandeling van zijn verzoek nog maanden kan duren. De Amerikaanse klokkenluider Snowden maakte bekend... dat Amerikaanse geheime diensten op grote schaal afluisteren. De Nederlandse politietrainingsmissie in Afghanistan is beëindigd. Minister Hennis van Defensie en commandant der strijdkrachten Middendorp... waren vandaag en gisteren in Afghanistan om stil te staan bij het einde van de missie. Ze waren bij Nederlanders in Mazar-e-Sharif... en bij de afsluitende ceremonie in Kunduz. De Afghanen nemen nu zelf de veiligheidstaken op zich. Hennes zei dat Nederland een tastbare erfenis achterlaat in Afghanistan. De Nederlandse F-16's blijven nog tot half 2014 in Afghanistan... voor het beschermen van internationale troepen. De Egyptische moslimbroederschap verwerpt een ultimatum van het leger van Egypte. Een vooraanstaand lid van de partij zegt dat het tijdperk van militaire staatsgrepen voorbij is. Het leger geeft president Mossi en zijn moslimbroederschap 48 uur de tijd om het volk tegemoet te komen... Gisteren demonstreerden miljoenen Egyptenaren tegen Morsi en zijn partij. Ze vinden dat ze zichzelf te veel macht hebben gegeven... en niets aan de economie van Egypte doen. Het bestuur van de Rotterdamse deelgemeente Feijenoord heeft zijn ontslag ingediend. Aanleiding zijn de uitkomsten van een onderzoek naar vriendjespolitiek en politieke intimidatie. Onderzoekers waren erachter gekomen dat deelraadsbestuurders wisten van onveilige situaties... in een moskee-internaat, maar dat ze niet ingrepen. Het weer. In de loop van vanavond klaart het op. Morgen droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Woensdag wisselvallig, maar vanaf donderdag breekt een droge en zonnige periode aan. Dit was het NOS-journaal. Deze zomer in het concertgebouw: De Robeco Summer Nights. Het classics in the mix. Bijzondere concerten waar stijlen samenkomen.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 Twee dingen. Twee dingen. Margreet Rijntjes. Een heel goede avond. De twee dingen met Bram Peper vanavond. De koers van zijn Partij van de Arbeid. En zijn liefde voor Noorwegen. Maar we beginnen met de huidige kritiek op het kabinet. Het kabinet kondigt aan 6 miljard te gaan bezuinigen. Waarvan een derde lastenverhoging Dat kan niet meer. Absoluut geen ja, Een consument maakt zich zorgen over zijn pensioen en over zijn baan. Banen, werkloosheid, daar hoor je het kabinet helemaal niet over. Daar doen ze niets aan. En dan gaat meneer Samson via de krant andere oproepen om geld uit te gaan geven. Kijk eerst eens naar jezelf en ga met het kabinet aan de slag... en zorg dat je de goede dingen doet. Ja, Goedenavond, Bram Peper. Goedenavond. Oud-minister van Binnenlandse Zaken, maar vooral oud-burgemeester van Rotterdam. U hoorde die quote's langskomen. Ja, dat is een beetje de teneur hè, op dit moment. Kritiek op de bezuinigingsdrift van het kabinet de drift van onder andere uw, uw partij, de Partij van de Arbeid. Voelt u zich nog thuis bij de Partij van de Arbeid? Nou, daar heb ik af en toe wel eens een beetje moeite mee. Maar dat is al heel lang. Maar, uh, Want? Wat is, uh, waar heeft u moeite mee? Nou ja, ik, ik, je moet een beetje uitkijken... dat je natuurlijk als een soort oude kwelende mastodont... Uh, <laughs> uh, je moet ook een beetje jezelf in de gaten houden op dit punt... maar. Ik vind dat uh, de Partij van de Arbeid uh, bij veel dingen altijd te laat is. Dat ze zich lange jaren verzetten tegen iets. Noem ze een voorbeeld. En vervolgens, uh, nou denk even aan, ik verzin maar wat de WW... of de discussie over de integratie... of de positie van, van buitenlandse uh, werknemers in Nederland... of uh, de, de, de relatie met Europa. En noem maar op, de Partij van de Arbeid heeft een zeer conservatieve kant, namelijk het behouden van de verzorgingstaat. Um, en als er een andere regering komt die, het, die dan het verandert... terwijl ze er fel op tegen waren... dan zie je altijd wanneer ze in de regering komen... dat ze dat niet terugdraaien. Dat kan ook niet, ik begrijp het allemaal wel. Maar dat heeft me altijd een beetje geïrriteerd... dat waar de Partij van de Arbeid mededrager is... van een fatsoenlijke samenleving, mm -hmm. de vorm van de verzorgingstaat... dat ze weinig voor oplopend is geweest om het zacht uit te drukken... bij de hervorming daarvan. Ik... En wat doet u dan? Met, u zegt, dat vind ik eigenlijk al jaren... Um, een collega van u, ook Partij van de Arbeid, prominent, tenminste dat was, hij, Jan Pronk... Ja. besluit vervolgens de partij vaarwel te zeggen. Nou ja, ik heb, ik heb zelf natuurlijk in bepaalde verantwoordelijkheden gezeten... in de Partij van de Arbeid, althans niet in Rotterdam als zo maar daarvoor al lid van het partijbestuur. Maar ook als wetenschapper heb ik met een aantal mensen al... Langs in 1980, een bundel uitgegeven over de stagnerende verzorgingstaat. Mm -hmm. En men had dus veel eerder maatregelen kunnen treffen die, langs die verzorgingstaat, al veel eerder houdbaarder ja, had gehouden. Maar dat vindt u nu? En wat doet u dan? Gaat u dan mensen. Nou ja, nee, nee, dat doe ik niet. Ik bedoel, ik, ik bemoei me eigenlijk niet meer met het nee, debat. Nee, dit vindt u gewoon dat in uw ik, huis, in Rotterdam. Vind ik, ja, dat vind ik, ja. En ik word wel eens uitgenodigd om iets te iets te vinden op de radio of televisie ja. en zo, of ja. via een krant... en dan laat ik me niet de mond snoeren door wie dan ook. Nee. Dan heb ik geen Vindt last u dat al. dan leuk, dat u toch als een oud-prominent Partij van de Arbeid... lid wordt gevraagd om uw mening te geven? Nou ja, leuk is het. het wordt niet, ik zoek het niet, maar ik word gebeld. Ik sta waarschijnlijk op zo'n lijstje, weet je wel. Dus dan revitaliseer ze weer een oude Partij van de Arbeid, de knar... En uh, nou, daar doe ik graag verder aan mee. Want ik heb heel, heel veel tijd om dingen te bestuderen ja. en te lezen. Maar goed, u heeft geen uh, hotline met Samsung. Nee, nee, nee, nee. Ik heb niemand eigenlijk een hotline. Nee. Althans niet in de Want in zij de bellen in. En, en, en, en ik. Behalve Ik vind redakt. het jammer. Ik, nee, nee, oh, zeker niet. Nee. En als ze je bellen, dan vergeten ze altijd hun uh, afspraken na te komen. Dat is ook vrij typisch. En ze is dan politici? Ja, politici en zo. Noemen ze een voorbeeld dan. Nou ja, ik heb me een keer opgewonden vorig jaar... Over de pensioenen, dat heb ik toen met Spekman en, en Roos van mij besproken. En, nou, dan zou ik van de laatste zou ik nog iets horen. maar dat, Ik weet van tevoren dat ze dat niet doen. over Ronald Plaster, die ik een aardige vent vind. Maar die belde me een keer op en die wilde iets weten... waarom ik dat en dat vond en zo. Want ik had me een beetje kritisch uitgelaten over iets. En toen zei ik, nou, uh, hij zei ik wil eens met je praten. Ik zei, prima. Ik zei, ik kan ook naar je toe komen, zal ik maar zeggen... met mijn krammenakkige knieën. Uh, maar die hoort nooit meer iets, begrijp nee. je? daar hou ik niet van. Als ik iets toezeg, zeg, dan kom ja. ik dat na. Uh, maar ik, ik bemoei me niet met het debat, ik volg het wel. Ja. Ik, heb, ik vind het jammer dat Jan, hoewel ik het heel goed begrijp, dat Jan Pronk is opgestapt. Uh, ik zou opstappen als ik me in het debat had uh, gemengd. En weinig weerklank had gevonden, althans op een redelijke manier. En het debat bedoelt u dan? Waar nou ja, dan de koers van de Partij van de Arbeid. Je hebt zo'n heel project gehad van waarde de laatste twee jaar... Mm -hmm. hè, van de Jari beckmans tegen het Wetenschapbureau van de Partij van de Arbeid. Dat heb ik gelezen, met name het boekje van de directeur van de Jari beckmans Dat is op zichzelf verdienstelijk, maar het is niet echt goed, vind ik. Nee, Maar goed, u zegt, uh, vindt u dan dat Jan Pronk een keuze maakt... waarvan u denkt, ja, die heeft zich in het debat uh, bemoeid... en dus snap ik zijn keuze? Beld nou, u hem ik, denk, ik denk dat Jan veel meer dan ik in ieder geval... want ik lig al een hele tijd stil, bal, wanneer ik wakker ik word gemaakt... dan begin ik te praten ja. of schrijf ik wel eens een keer een stukje... maar ja. vroeger schreef ik me helemaal suf... Ja. Dat laatste heeft Jan altijd wel gedaan. Ik kan het, uh, door, Hij heeft verschrikkelijk veel geschreven en gedaan. Ik denk met name op het gebied waar hij vertrouwd is de internationale politiek, ja. defensiepolitiek. Vluchtelingen, et cetera, vluchtelingen ja, ging ontwikkelingssamenwerking, wat is meer zij. En je zou aan hem moeten vragen of hij daar te weinig respons uh, voor heeft gekregen. Uh, want hij is niet, hij is geen... Het is geen, als ik het een beetje uh, spottend mag zeggen... het is geen Taliban, zal ik maar zeggen, dus... Hij is 17 jaar minister geweest, dan moet je een grote soepelheid ja. ook hebben. En hoe moet ik me dat dan voorstellen? Een oud-collega van u, een beetje met dezelfde positie, Zeker, ik ken je belt heel u heel die dan op? Gaat u daar? Nou, dan... ik, ik, ik ben een beetje half digibet, zal ik maar zeggen. Dus één, ik heb zijn nummer niet, maar ik ken je al goed, ik ken hem uit 66. Ja. Toen we samen werkten aan de Nederlands Economisch Hogeschool, nu de Erasmus Universiteit. En ik heb een heel goed gevoel bij Jan, dus dat, daar ligt het niet aan. En toen dacht hij, ik ga hem een mailtje sturen. Maar hoe kom ik aan dat mailadres dat ik niet heb? Maar ah, dat heb ik wel voor u, hoor. Oh, nou, geef het dan. Ja. Dan zal ik hem alsnog een mailtje sturen. Ja, Want wat staat er dan in? Hij vindt uh, de Partij van de Arbeid niet meer sociaal. Wat wordt uw antwoord daarop? Wat gaat u zeggen? Staat daarboven, beste Jan? Nee, wat, ik zou zeggen dat, dat het me spijt. Ik Laat ik zeggen, kijk, Jan, Jan is iemand die, um, die, de, die de partij veel langer nog heeft gediend. In allerlei functies, maar ook in internationale functies heeft hij natuurlijk geweldige ervaring opgedaan. Het is een icoon van de mm. beweging, daarom is het ongelooflijk jammer. Uh, en Jan heeft die, die gaat ook niet ageren tegen de partij, die gaat ook niet naar een andere partij... zoals Marcel van Dam, die naar de Socialistische Partij mm -hmm. is gegaan... CQ is, daarop is gaan stemmen. Uh, maar uh, ik, ik, ik heb een beetje moeite met het idee van... De rest van de partij ziet het fout. En ik zie het goed, ja, zal ja. ik maar zeggen. Ja. Nogmaals, hij heeft hele goede argumenten daarvoor. Hij heeft veel geschreven. Ja. Maar goed, we hoeven ook niet verder zijn nee. keuze helemaal te gaan analyseren. Dan heb ik terug naar u. Ja. Want u bent zelf ook een prominente Partij van de Arbeid. Ja, dat ligt nog wel. Ja. Um, u was burgemeester van Rotterdam ja. een hele tijd. 16 jaar, vanaf ja. 1982. In die tijd was uh, de hoofdredacteur van Radio Rijnmond... tegenwoordig RTV, Rijmond, Nico Haasbroek. Ja, nee. uh, hij heeft met u uh, te maken gehad. En hij zegt het volgende over u. Sommige mensen hebben een hekel aan brandpeper. Nou, ik niet. Ja, ik kan wel iets voorstellen van dat ze hem arrogant vinden... Of, of pedant of weinig tactvol, of zo. Maar ik ben een fan van hem. Toen ik hoofdredacteur van Radio Rijnmond was... RTV Rijnmond, zelfs tegenwoordig... had ik met Peper als burgemeester te maken... en daaraan bewaar ik louter goede herinneringen. Hij was altijd slagvaardig, kwam alles na wat hij zei helemaal goed. Verder vind ik hem erudiet en een man met visie... op de grote stad en op de politiek en op veel meer. Een man met een groot gevoel voor humor... en wat velen niet willen geloven, een man met heel veel zelfkritiek. En degene die hem de bonnetjes verre hebben aangedaan... moeten zich met terugwerkende kracht schamen. We verloren er voortijdig een goede minister door. Nou, daar klinkt nog eens waardering uit. Ja, ja, ja, ja. Dat ja, doet dat u zeker. goed? Ja, dat doet me goed. Ik, ik ken Nico wel... hoewel ik hem altijd niet gezien heb, maar... Ja. Hij woonde natuurlijk in de stad. Want de bonnetjes, iedereen oh. denkt waarschijnlijk... oh ja, peper met die bonnetjes, hoe ja. zat het ook weer? U, u zou ten onrechte bonnetjes gedeclareerd hebben. Nou, Uiteindelijk werd het allemaal niet bewezen. Nee, maar nee. dat was natuurlijk voor u een afschuwelijke periode. Ja, dat was een, een, een vrij stevige periode, moet ik zeggen. Omdat je jezelf niet meer kunt verdedigen. Niet meer. We praten overigens over, wanneer was het? Uh, 2000. Ja, lang geleden wilt u. Lang geleden. Is die pijn er nog? Nee, want anders zou ik al lang onder de groene zoden liggen, begrijp je? dus? Want je zo moet... erg was het? Ja, het was, als, je, als je dat terugleest in alle publicaties... dan, uh, dan was dat uh, een tornado die een hele lange tijd duurde, weet je wel. Waar ja. alles wordt verwoest. Maar goed, ik heb altijd geleerd dat ik een zekere afstand op mezelf moet nemen. En ik ben ook socioloog, dus ik zie die processen voor me en denk, nou ja... Ik, ik word nu heen en weer geschud, maar als ik nou zelf ook nog een partijtje ga zitten meeschudden... wordt het helemaal een uh, idiote partij. Dus ik heb altijd een beetje afstand weten te houden, zonder dat ik dat natuurlijk plezierig vond. Want ik ja. vond dat ministerschap weliswaar niet de meest spannende aangelegenheid. Maar uh, ik had het graag afgemaakt, ja. En als je zo plotseling uit je werk wordt gehaald... Dat is... Ja, want u moest opstappen, hè? Ik moest opstappen, omdat gewoon, er gewoon geen kruid tegen was... Nee. Want als Nico Haasboek zei, toen dachten ze nog de accountants betrouwbaar waren. diep ah, die tijd praten ja, met Ronald. Ja, want KPMG heeft dat gedaan ja, toen KPMG in de tijd. En die tijd. Ja, KPMG. Maar goed, het was nog voor de Enron-affaire, voor de WorldCom-affaire, voor de aholt affaire Toen dachten ze accountants, ja, veel grotere boekhouders en saaie mensen hebben we niet. Want als hij zegt, hij is ook kritisch, dat zullen veel mensen niet zeggen, maar ook kritisch ten opzichte van zichzelf. Waarover bent u ten opzichte van uzelf kritisch? Nou, ik, ik euh, laat ik kritisch maar zo. Eén, omdat ik mezelf ook in het ootje kan nemen, dus mezelf kan bekijken, En denk, ja, wat stel je eigenlijk aan en zo, ik bedoel, je speelt ook een rol kritisch in de zin dat ik wel eens te weinig aandacht heb gehad voor mensen om mij heen, hoewel dat, daar zijn talloze uitzonderingen op, En daar gaat het niet om mij ik ben nogal dromerig, ik zit een beetje te denken, weet je. En je moet eigenlijk meteen als burgemeester aan iedereen een handje geven, begrijp je. Dan mm -hmm. zat ik weer ergens aan te denken. En dan liep ik blindelings mijn auto in ja. bij de chauffeur en zo. En dan vergat ik iemand even een goede dag te zeggen, dat soort. Ja. Dat heb ik later wel een beetje geleerd, hoor, daar gaat het niet om, maar... Dat soort dromerigheid en verstrooidheid, en dat komt dan wel eens bot over, daar dat heb ik wel begrip is voor. Is dat waarom mensen uiteindelijk zeggen, want dat zegt Nicolaas Broek ook, arrogant, snap ik eigenlijk wel, pedant. Heeft dat hiermee te maken, of is dat weer een ja, ander facet? Ja, dat heeft er misschien wel iets mee te maken, maar ik mag graag grappen maken. Maar soms moet je erbij zeggen dat het een grap is. <laughs> ik, ik, niet. ik zat wel de gemeenteraad voor en dan maakte ik een hele subtiele grap. En Vond na, u, hè? Vond u? Ja, nee, maar dat was zeker waar. Want na 15 <laughs> seconden begon de hele zaal te lachen. Ja. En dan stond er in de verslag van de raad, haakje openen, hilariteit, haakje uit Oh ja, ja, mooi. Nou is het zo dat u noemt dat net, hè, dat uh, accountantskantoor... wat een bepaalde ja. naam heeft. Nu, vandaag bleek uh, dat uh, het bestuur van een deelgemeente in Rotterdam... Uh, Feyenoord, stapt op omdat er een vernietigend rapport is... Uh, van het bureau Integriteit. Hè. Daar zou er zou ja, sprake zijn ja. van belangenverstrengeling en vriendjespolitiek, et cetera, et cetera. Partij van de Arbeid, uh, mensen trouwens. Ja. Is er ook nog iets door deze eigen affaire met zo'n KPMG dat u denkt? Nou, is zo'n bureau, is dat inderdaad wel een gedegen onderzoek? Of is dat... Nou, daar heb ik, heb ik wel in, in het algemeen mijn twijfels over. Omdat een van de leiders van dat bureau juist in mijn geval is berispt door de hoogste rechter in dit soort zaken. Maar dat even terzijde. Uh, zij, zij tekenen meestal op wat. Wat de, wat de meerderheid wil weten. Maar ik heb zelf een paar jaar geleden in Buitenhof gewezen op de afhankelijkheidsrelaties. Met name in de deelraad Feyenoord. Toen was Rotterdam te klein, met name mijn eigen partij. Die schold mij voor alles uh, en nog wat uit. Omdat ik wist: en van een informant die daar middenin zat. hoe dat functioneerde. En twee, omdat men het zelf had kunnen weten. Omdat op een gegeven moment is er een, een staatsgreep gepleegd omdat ongelooflijk veel Turkse Nederlanders die verschenen op een vergadering en die hadden de dag ervoor zich lid laten maken van de Partij van de Arbeid. En dat je dus een staatsgreep en namen de macht. Als je dat toelaat, begrijp je, dan, dan is het niet goed en dan gaat het doormodderen. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen met Margreet Rijntjes. Tot half negen ben ik in gesprek met oud burgemeester en minister Bram Peper. Um, we spraken over de politiek en uh, de koers van uw partij, de Partij van de Arbeid. Ik zag toen u binnenkwam, en u noemde dat zelf ook net al: uw knieën, u bent slecht ter been. Ja. Hoe noemde u dat zo mooi? Dat... Ja, een kramenlakkige Ja, term. krammelakkige voortgang van de bewegingen. Ja, want dat lijkt me niet makkelijk. Dat is niet u. makkelijk. Nee, ik heb vroeger heel hoog gevoetbald, zeg ik maar... Voor de, voor de oudere en jongere lezers onder ons, kijkers, luisteraars. En daar heb ik wel wat schade mee opgelopen. Maar in ieder geval een paar jaar geleden functioneerden die knieën niet meer. Dus ik heb twee nieuwe knieën. Maar in de ene is een bacterie geslopen. Dat moet je dus niet hebben. Ben nee. Ik zeven keer geopereerd. Maar goed, laten we de ellende maar vergeten. Maar daardoor is mijn soepele tred is, is verzand geraakt in een eendachtig... Gegwandel. En wat doet dat met zo'n man als u? Toch een trotse man, denk ik. Ja, ik ben niet echt ijdel. Maar het is wel ongemakkelijk. Ik, heb nou, ik bedoel, niet op die manier trots, maar gewoon... Nou, nou ja, het is de vervelend. Je, je bewegelijkheid. Ik kan er bijvoorbeeld niet meer fietsen. Want die ene uit, knie kan niet verder dan 90 graden. Dat vind ik heel vervelend. Ik hou erg van fietsen in hmm. de stad. Uh, en het belemmert je. Dus ik weet wat gehandicapt is. Ik bedoel, dat weet ik... ik ik heb lange tijd niet kunnen bewegen. Ik heb vijf maanden in het ziekenhuis gelegen de laatste drie, vier jaar. Dat is veel bij ja. elkaar, acht keer totaal. Uh, gemiddeld twee, tweeënhalve week. Uh, en ligt u daar somber in bed? Nou, ik denk wel veel na. Dus de dood is binnen handbereik, zeg ik altijd. Maar begrijp je, dus niemand hoeft me meer iets te vertellen over... Ja, en dan denk ik altijd weer aan mensen die de aanzegging hebben gekregen... dat ze over een paar maanden dood zijn omdat ze kanker hebben. Mm -hmm. Dus ja, dat relativeert het dan wel weer. En wat zijn dat dan voor gedachten in dat ziekenhuisbed? Nou ja, ik. Euh... Nou ja, je denkt aan je familie, je denkt aan vrienden. Je denkt aan de betrekkelijkheid van het leven. Je denkt aan het feit dat dat zomaar afgelopen kan zijn. Dat lees je elke dag in de kranten. Want ik heb natuurlijk zo verschrikkelijk veel mensen gekend of ontmoet. Mm -hmm. Meer of minder oppervlakkig. Dat je daar. Euh... Nou, Daar ben je wel mee bezig, zonder dat ik nou daar uh, erg somber word. Ik word wel een beetje somber. Ik ben wel een beetje somber geworden van mijn gebrek aan bewegelijkheid. Ja. Maar is het zo dat u een soort balans opmaakt van uw leven, als u daar zo ligt? <lacht> ja. nou ja, soms wel, Dan denk ik. Nou ja, ik, uh, het is wel mooi geweest, zal ik maar zeggen. Niet omdat ik wil stoppen ermee met leven. Ik vind het nog leuk genoeg, hoor, dat gaat er niet om. Er zijn veel lieve mensen in mijn omgeving, maar uh, ja, laat ik zeggen, om jezelf op te blazen, dat vermogen had ik toch niet zo geweldig, hoewel ik wel een zekere zelfverzekerdheid heb. Mm, ik bedoel, ik ja. ben, ik ben een straatvechter, ik ben een voetballer, ja. ik ben een voorhoederspeler, ik wil scoren. En als u uh, daar dan zo ligt, uh, <laughs> denkt u dan ik zou opnieuw die politiek ingaan? Nee, nee, nee, nee, nee, helemaal niet hoor. Ik uh, ik heb daar geen hek aan. Ik vind politiek interessant. Nogmaals, ik ben 16 jaar wetenschapper ja. geweest. Nee, maar is het, een, is het een keuze die u, als u daar zo re reflecterend in dat bed ligt... denkt, ja, die past bij mij, dat is goed geweest? Ja, ik heb, ik heb van mijn loopbaan, met alle toevalligheden... want het leven bestaat, wordt gekenmerkt door het fenomeen toeval. Ik, ik, heb, ik, bedoel, ik heb in Amsterdam gestudeerd, ik heb de HBS in Haarlem gedaan... maar ik wilde landbouw ingenieur worden... Uh, maar we hadden gewoon geen geld thuis, dus ik kon niet naar Want Dan moet je ze slapen, dan moet je een kamer hebben. Ik bedoel, het leven is van, hangt van toevalligheid aan elkaar samen. En daar ben ik niet helemaal ontevreden over wat ik toch uh, gedaan heb. Ik ben een vechter, ik ben ook, uh, kan ook een beetje van hard zijn... in de zin van mensen, uh, kom op uh, tegenaan... Uh, en mild voor de mensen die het niet kunnen, want dan, dan kan ik door geëmotioneerd worden. De mensen die het niet kunnen, kunt u? Ja, die, die kunnen, die hulpeloos zijn op de andere manier. Dat, dat emotioneert En wel nog. eens te hard geweest, denkt u? Nou, ik ben... Ik ben wel eens hard geweest tegen mensen... die zichzelf geweldig aan het opblazen waren. Daar hou ik niet van. Begrijp je? Je moet uh, aan de slag. En uh, dan maak je fouten die mee. Maar als maar je poetsen, Als je Ja, precies. Een beetje je best doen. Ja, wel een beetje Nogmaals, Het dus hoeft het allemaal heb. niet een negen te worden. Nee. Uh, een zeven is ook af en toe heel goed. Maar even je best gedaan hebben. Ja. En niets gaan blazen als je nog niks gepresteerd hebt. Is het zo dat u met die, die nare knieën van u nog wel naar, naar Noorwegen kunt? Want Noorwegen hebben wij begrepen is ja, is heb ik een liefde. Uh, heeft ja, ja, ja ik, uh, ik ben gek op Noorwegen. Ik heb er gestudeerd vroeger in de late middeleeuwen, zeg ik. nu. <laughs> ja, uh, toen dan... En ik spreek taal. Er waren de geen nieuwe mannen meer. Nee. nee, er waren geen. Die waren net weg. <laughs> Um, en ik heb er een jaar gestudeerd, ik ken de taal. Ik ben er meer dan honderd keer geweest, ik heb goede Noorse U kunt u Noors? Ja, ja oh, zeker. Ja? U ja, kunt ja, ja. nu gewoon zeggen, ik zit hier vanavond bij twee keer. Ja, dingen. je zit er her in studio in Hilversum. Som er is een station, Zo heet er Max. Er een kringkastingscelskop uh, voor eldere volk. <laughs> nee, een, een, een, hoe noem je dat? Een radiogezelschap voor oudere mensen. Ja, ik vat hem een beetje ja, hoor. Ja, ja. Het, is, het is een Germaanse taal. Dus ja, dat het leuk. is ook weer niet zo verschrikkelijk moeilijk. Ja. Maar Ik ben er nu net drie keer geweest. Eén keer eind april. Om eens even te kijken of dat wrakke lichaam nog op eigen, op eigen kracht zich een beetje kon bewegen. Nou, dat viel erg tegen. Oh. Uh, maar ik ben er wel geweest. En twee... Ik ben, er, ik, ben, ik ben met een cruise geweest, even naar de Fjorde. Ik ken het allemaal wel, maar het is altijd verveeld nooit. Vanuit Rotterdam kon ik de brug oversteken, want ik woon <laughs> ja. tegenover. De, en op dat cruiseschip en vervolgens daar. En gaat naar, u dan alleen? Ik ben met een hele gezellige, fijne, aardige vriendin geweest. Okay. Ja. Geen nieuwe relatie? Nee, nee, nee, Dat doe ik niet aan. Nee, daar dat, nee, dat, dat, dat hebben we gestopt. Oké. Okay. Uh, dus dan moet niet iemand in mijn huis uh, permanent verkiezen. Dat, Dat lijkt me heel verstandig. En voor mezelf en voor degene die zich in mijn omgeving ophoudt. Maar wat vindt u daar in noord ik, Ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik ken de geschiedenis van het land. Ik heb een goede vrienden. Ik ben er meer dan honderd keer geweest. Uh, ik, uh, als ik er ben, want ik nu was nu met een cruise... en ja, dan lees ik eigenlijk alleen maar kranten. Als ik, als ik op de wal ben, zal ik maar zeggen. En, maar ja, ik kan niet zo geweldig bewegen... Dus dan koop ik een stuk of vier kranten en ik pluis alles uit. vind ja. het leuk, het is goed van mijn Noors. Ja. Maar wat uh, is er zo fijn aan Noorwegen? En ik ben er al, vorige week nog geweest omdat de, de mijn beste Noorse vriend was overleden. Dus oh. daar ben ik naartoe gegaan. Ik ben drie, drie dagen geweest in Oslo. Oh. Daar wilde ik absoluut bij zijn, want daar heb ik goede herinneringen aan die man. Nou ja, ik ben, ik ben dat is de romantische deel van mijn persoonlijkheid... Het is een prachtig land, het is werkelijk formidabele ja, natuur. Ja, ik er ben mee... ook veel geweest. Oh, je bent er ook veel geweest? Ja. Nou, dan weet je wat. Dus ik heb het heel veel bereist. ik ken het beter dan de gemiddelde noorden. Uh, het heeft een interessante geschiedenis. En nogmaals, doordat je de taal redelijk kent... heb je ook toegang tot allerlei bronnen van literatuur... en. Politieke systemen, ik heb er nog eens een keer een studie gemaakt... over een onderdeel van de Noorse sociologie. Maar doen ze, want socioloog bent u ja. inderdaad... doen ze dingen anders, de Nooren, dan bij Nederlanders? Ja, ze, ze, kijk, aan de ene kant is het, een, het is een jonge natie. Ze zijn pas sinds 1905 helemaal los van Zweden. Mm. En daarvoor waren ze onder deense bewindvoering grotendeels. Uh, althans tot 1814, vanaf 1537... Daarna een overgangsregime onder de, onder de Zweedse koning. Ja. Dus ze zijn nationalistisch. Waar merk je dat aan? Ze zijn... Ja, ze zijn, Ja. De nationale feestdag. 17 mei. Ga er naartoe. Want? Dan, wat, wat, ja, wat? dan loopt iedereen met vlaggetjes en zo. Door het hele land. Zut maai. de dan. Dat, uh, Ze zijn heel nationalistisch. En dat is anders dan onze van dag? En ze zijn daarnaast. Het is dus een combinatie van burgerlijk... Uh, de Socialistische beweging is heel radicaal geweest daar. Uh, is daar zeer dominant tot op de dag van vandaag. Sociaal-democratische beweging. En ze hebben een hele tegelijkertijd ook een internationale oriëntatie. Ze hebben natuurlijk grote schrijvers voortgebracht en uh, grote componisten. Uh, dus het is een rare mengeling. Oslo is een hele hippe stad geworden. Uh, ze. ze ze hebben hele goede geleerden ook. Zo. Ja. Dat is een klein land. Het spreekt hebben... u aan. Maar u woont nu in Rotterdam. Zou u weer ja. kunnen, daar weer naartoe kunnen gaan? Ja, al, ik heb erover gedacht. Maar ik ben lui en ik kon het allemaal niet zo goed uitrekenen. zeg ik maar heel simpel. Ik heb erover gedacht Hoe om in de zomermaanden oh, op daar op te manier. gaan wonen. Oké. Okay. Begrijp je? Omdat je, als je ouder wordt is de winter ook wat zwaarder. En die is daar heftig. Dan zou ik in Oslo gaan wonen. Begrijp je? Van mij tot... En dat heftige, dat spreekt u juist aan, dat het dan heftige winters zijn? Ja, maar goed, als je, als je wat kramlakker bent... En dan had, ik had een, dus ik was op het ouder dat ik eraan zat te denken toen ik gepensioneerd werd. Dus een jaar vijf, zes, zeven, acht, negen, tien geleden. <lacht> ja. Laat ik zeggen, uh, toen heb ik wel over gedacht... want toen zat Nederland me eigenlijk ook wat dwars. Ik dacht, ja... Uh, ik was natuurlijk heel vroeg dat ik al in het buitenland studeerde. Ja, en in die wat tijd zat er dan die... Nederlanders? Nederland nou ja, ik vond, het, ik vond het niet gezellig meer. Ik voelde vond, ik vond me niet meer zo thuis. Dat was, had natuurlijk te maken. Met, met al het gedoe. Met, met gedoe met Theo van Gogh... met wie ik bevriend was. En op zijn dienst, op uh, de gelegenheid, heb ik ook gesproken voor Theo. Op het verzoek van zijn familie en zijn vrienden. Uh, ik vond het een onheimisch klimaat, zal ik maar zeggen. Dat was niet alleen voortuin maar die revolutie begreep ik ook eigenlijk wel. Daar gaat het niet om. Maar ik, ik dacht, ik moet eigenlijk. Van mei tot oktober moet ik in Oslo zijn. Ja. Dat zou heerlijk zijn. Dus als er iemand was geweest. Maar ik ben een luie donder ook tegelijkertijd. Want ik hou ook een beetje van het genieten van het leven. Die had gezegd: joh, je kunt bij mij. Ik heb een fletje over ja. voor vijf maal. Ja, Kun je van het. me huren? Ja. Niet waar? Dan had ik het gedaan. Ja. Maar goed, ondertussen zit u in Rotterdam. Ja, en bent u oud-Rotterdammer, ja. oud-burgemeester. Oud-burgemeester, een hele oude burgemeester. En een hele oude burgemeester. Ja. Ja. En u zit daar in uw appartement en u kijkt... Op de Erasmusbrug. Naar buik, op de Erasmusbrug. Ja. Nou, dus ook vlak bij de Kop van Zuid, die ja. u ontwikkeld ja. heeft in ja, de, de tijd. Zeker. Hoe is dat? Om te dat kijken is, naar wel uw wel leuk. eigen Dat is wel product. leuk, want wij zijn natuurlijk begonnen. Het is niet alleen... Mijn prestatie. Maar wij zijn begonnen in de jaren tachtig... een nieuw beeld van de Rotterdam neer te zetten. Ja, en dat is en dat, wel gelukt. Is wel gelukt. Uh, ze hebben nu een, een gebouw voor mijn neus gezet. Ja, daar kon ik ook niks aan doen. Dus ik zie nou maar de helft van de Erasmusbrug... die 139 ja. meter hoog is. Maar um, ja, dat is wel leuk. Ik bedoel, uh, ik hou van die stad... en ik hou van het feit dat een jongere generatie zich heeft gehecht... aan het nieuwe beeld van de stad. Want ik ben natuurlijk zelf ook een echte stedeling... Naar, naar een Nederlandse maatschappij. Ik kom uit Haarlem, dus een echte stad. Ja. Ik heb in Amsterdam gestudeerd. Dus voor Nederland is dat al heel wat. Ja, uh, en u zit daar dan tevreden te kijken naar hetgeen u uiteindelijk ja, toch aan u is? Ja, ik, ik, krijg, ik krijg er geen depressieve buien van. Als ik dat, dat, en dat ik, horen we graag. Ja. Mooi. Dank u wel. En ondertussen volgt u vanuit dat appartement de Partij van de Arbeid, ja. de VVD? Ja, ah, Ik heb er nu tijd voor. Precies, we hebben er alle tijd voor. En de sterkte met de knieën Ach, en bedankt. met de rest van het lijf. Ja. Ik doe mijn best. Dankjewel. Peper, oud-burgemeester dus van Rotterdam... en ook oud-minister van Binnenlandse Zaken. Ja, dit was hem. De uitzending van Tweedingen van Max voor deze maandagavond. Informatie en ook uh, het terugluisteren van uitzendingen... kan op onze site tweedingen.nl. Straks BNN Today met uh, Willemijn Veenhoven. Ik, volgens mij, sport, hè? Zeker heel veel sport zelfs. Jack van Gelder zit al klaar. Erme Wenemars loopt hier ergens op de gang. En voor het eerst vandaag Filemon. Filemon is voor ons naar de Tour met zijn beste vriend klokhuispresentator Bart Meijer. En elke dag maken zij een groot blok uh, voor ons achter de schermen bij de Tour. Geen uh, ging veel mis. Hij heeft heel veel advies moeten vragen aan NOS-verslaggevers. Dat is sowieso hilarisch geworden. Dat zometeen in BNN Today. Dit is Radio 1. Het is half negen in Jury De Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden wil in Rusland blijven. Hij zit al een week op een luchthaven bij Moskou en heeft nu politiek asiel aangevraagd. President Poetin zegt dat Snowden mag blijven, maar alleen als hij stopt met het schaden van Amerikaanse belangen. Minister Hennis van Defensie en commandant der strijdkrachten Middendorp hebben in Afghanistan stilgestaan bij het einde van de politietrainingsmissie. De Nederlandse trainers vertrekken en de Afghanen nemen nu zelf de veiligheidstaken op zich. Volgens Hennis laat Nederland een tastbare erfenis achter. En het leger van Egypte wil dat president Morsi en zijn moslimbroederschap... binnen 48 uur tegemoetkomen aan de eisen van het volk. Veel Egyptenaren vinden dat Morsi zichzelf te veel macht heeft gegeven... en de economie laat verslonzen. Ze willen dat hij opstapt. De moslimbroederschap heeft al laten weten het ultimatum van het leger te verwerpen. En dat zijn hoofdpunten. Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is maandag 1 juli, anderhalf over half negen. Goedenavond. Pillen zijn normaal. Niemand kijkt meer raar op als er op een feest een pilletje geslikt wordt. Na negen hoor je waarom het taboe verdwenen is. En in de sportrubriek met Erben Wennermar springen we op de racemotor. Je kan ons bezichtigen op de webcam, die doet het weer met geluid en beeld en alles. Radio1.nl. En dan zie je Luc, en dan zie je Jack van Gelder, dan zie je niet Filemon. Filemon die is voor ons bij de Tour. De komende drie weken duikt hij in, onder in de Tour... om het verslag te doen van de grootste wielerwedstrijd op aarde. Er ging vandaag veel mis, dus kreeg je advies... onder andere van wielerverslaggever Steven Dalenbout van de NOS. Het ziet ook onervaren uit van ons, want ja, we zijn daar uh, bij de start geweest. Dus niemand kunnen spreken, we moesten al meteen alweer weg. Verkeerde stickers. Ja, dat is het denk ik. Ik ben wel een beetje een prutser. Hé <laughs> <laughs> hey, jongens, het is de eerste dag, hè? Hij moet nog leren. Ja. En Daarnaast deelt Filemon de oranje truien uit aan uh, de beste Nederlandse renners. En volgt die Mark Mastbroek, die voor elke dag de finishboog opbouwt. Nou, we schrikken natuurlijk uh, aanstaande zaterdag toen er een bus tegen de boog reed. Ik lag heerlijk te tukken. We hebben er niks van meegekregen hier. Nou, nou, wat... <laughs> <laughs> dat is Dat en nog veel meer quotes die ook Mooi misschien wel ietsje ja. langer zijn. Nee, <laughs> eh, dat weet ik wel zeker. Zometeen eh, beginnen we ermee na de plaats viel in het wiel. En natuurlijk na negen en eh, Luc met de topics. Yes, nieuws over PSV. Eh, ook de tour en het weer. Als een kaart te leggen dat voor uh, zomer, de zomerperiode ook een extreem warm gedeelte erin zit. Hoppetee. Extreem warm gedeelte in de zomer. En wie dat zegt, dat hoor je zo meteen na 9 uur, Willemijn. Goede zomer. is zomer. Ja, zomer. Nu. Ja, je maar vast in, dat het echt verschrikkelijk wordt. Zeker. Maar ook hier. Hier binnen. <laughs> jij smeert je wel ook. Ik smeer wel. me nooit in. Nee, ook nooit gedaan. Hoor. Nee. Nee, nee. Maar... heeft geen zin. Nee, nee nu niet meer. Nee. Nee. <laughs> nee, ik heb me nooit in gespeerd. Nee. Nou, joh. Ja, ach. Nou. Wat gebruik jij? de eh, Sabine Lissiki heeft voor een enorme stunt gezorgd op Wimbledon. Ze stuurde titelverdedigste en nummer 1 van de wereld Serena Williams naar huis. De BBC sprak na afloop met de dolgelukkige Duitse. Many congratulations. Als interviewers we're not supposed to ask how do you feel, but I'm going to because you are shaking. I'm so shaking. I'm so happy. <laughs> See, ik, ik kan het ook niet. Ik houd het dan ook niet droog hoor. Marcela Mesko, wat een geluk. Uh, ja, goedenavond. Wie staan ja. er nu op de baan? Ja, kijk nu naar uh, Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld. Uh, die speelt tegen de Duitser uh, Tommy Haas, 35 jaar, nummer 13 van de wereld. De oudste speler uit de vierde ronde en in uh, topshape. Uh, stond uh, dit jaar al uh, vele uh, wedstrijden heel erg goed te spelen. En won ook in uh, Miami van Djokovic. Eerste set uh, verrassend makkelijk naar de Servië met 6-1. Tweede set leidt Tommy Haas met een break. Het is nu uh, 4-3 voor de Duitser. Maar nu heeft Djokovic uh, weer zijn uh, breakkansen. Dus uh, zo golft het een beetje op en neer. Maar is in ieder geval deze tweede set wel spannender dan in de eerste. Goed, bedankt Marcella. Straks tussen 10 en 11 horen we natuurlijk wat, allemaal, uh, wat er allemaal gebeurde op Wimbledon vandaag. Dan over de tour. De Australische wielrenner Simon Gerrans heeft de derde etappe van de Tour de France gewonnen. Gerrans was de sterkste in de massasprint. Hij had al eerder uh, dat besloten dat het vandaag moest gebeuren. Uh, het was echt een etappe voor Gerrans. Ja, yeah, het certainly was. Uh, it's a stage that I've been targeting for quite some time. We were down here in Corsica last weekend, uh, doing a recon en scouting the, the finishes. So, um, yeah, it all paid off today. Uh, the... The, the plan, uh, just to, we hebben het perfect perfectly. So ik ben really heel blij voor mezelf en ook voor Ricky Greenwich. Ja, één kankeroe ontsnapt en de rest wordt nog gezocht. De gele trui bleef in handen van de Belg Jan Bakerlands. Veel meer aandacht voor de Tour de France na tien uur in langs de lijn. Ik denk ja. dat het een hele prettige uitzending En bij ons, hè? Hallo. Ah, bij jullie ook? ja? Wat gaan jullie eraan doen? Ja, iets met Filamon die daar. Ja, het zal niet over wie we erin gaan, toch? <laughs> Hoe lang duurt het? Luister in, maar. Dit doet het wel uh... even. Dit doet het wel Eén seconde. Oh yeah. Heel erg populair in de jaren 90, de Cardigans. Misschien weet je het nog met die schattige zangeres Nina Persson. Die woont inmiddels al jaren in New York. Cardigans met Carnaval. Onze eigen toertsaar Philomon Wesseling die volgt de komende drie weken de Tour de France voor ons. Hij geeft ons samen met zijn beste vriend en klokhuispresentator Bart Meijer en kijk je achter de schermen van het jaarlijkse wielerwalhalla van de wereld. Vindelman op Corsica, goedenavond. Bonsoir, uh, Willemijn. Bonsoir. Goedenavond. Jij, jij tweette vanmiddag... we rijden een misselijkmakende dodemansrit over Corsica. Mm. En, en wij dachten hier, oh god, wie van jullie rijdt er heel slecht? <laughs> jij of Bart? <laughs> nou, dat heeft niet zoveel met de rijstijl te maken... al. Uh, laat Bart af en toe nog wel een steekje vallen. Maar uh, je hebt hier alleen maar hele kleine oh, oh. B-wegen, ja. uh, die gaan heel erg slingerig. Ja. En uh, daarnaast heb je hier van die oude lijken, van die Franse boertjes, die echt uh, ja, 80 plus zeker zijn. En die hangen dan zo met een armpje uit het raam, dikke sigaar in de mond, en die rijden dan in één keer 40. En daar bot je dan bijna tegenaan aan. dan moet je weer op die remmen en weer optrekken. Ja, dus, ja, ja. Uh, ja. En dat allemaal voor, uh, voor het peloton uit? Voor de renners uit? Ja, dat moet, want daarom moesten we ook zo hard rijden. En ja. dat is ook wat het mooie van de Tour. De, de politie, de gendarmerie, die, kijkt, die, uh, die, die knijpt af en toe wel zijn ogen dicht. Want ja, er wordt eigenlijk altijd veel te hard gereden in de Tour. Maar ja, je moet wel, je moet je finish halen, want anders... Dan heb je geen, geen item. Nee, nee, want daarna kan je pas de renner spreken. Hey, heel, heel even over, we horen hier ook bij de avondetappen... vooral ook heel veel klagende journalisten over dat... de omstandigheden zo slecht zijn en er is geen internet. En dan dan dan. Um, snap je dat een beetje? Of, heb, of klaag je er zelf ook over? Ik ben geen klager Willemijn, dat <laughs> weet je. Maar uh, ik vind, tis, uh, qua infrastructuur en qua organisatie is het wel één grote bende. Ja? Ik zeg dat met een optimistische toon. Maar ik, bijvoorbeeld, wij waren vandaag bij de finish... dan zie ik die renners, die sommigen wel een miljoen per jaar verdienen... Ja. zie ik dan op die uh, wielrenschoentjes uh, over straat lopen... met een koffer achter zich aantillend. Uh, de organisatie heeft dan een sporthal ingeruimd... waar zij dan kunnen douchen... Uh, want er is daar geen plek voor de normale teambussen, want die staan ook al op het pontje op weg naar het vasteland. Ja. Uh, en hebben ze een soort gat in de hek gemaakt, werkelijk waar, een gat in de hek, uh, in, in het hek gezaagd. Ja. Waar die renners dan met hun eigen koffertje doorheen moeten, op weg naar de douche. Nou ja, Dat <lacht> soort dingen komen hier allemaal voor. Het is abominabel. Ik hou ervan. Ja, ja, voor ons zijn dit alleen maar de fantastische verhalen, eerlijk gezegd. Laten we even luisteren naar, naar hoe jouw dag vandaag was. Want jij maakt elke dag een overzicht. Je maakt meerdere overzichten, maar het is dus het overzicht. Het, het, het grote avontuur van Filemon die dag. En dat begon vandaag bij een pittoresk watervalletje. Het begon nog allemaal rustig met een kopje koffie, een schaaltje yoghurt... en een prachtige waterval hier in de natuur op Corsica. En mijn collega Bart Meijer zit al met gefronst voorhoofd in het routeboek te kijken. Want wat is er aan de hand? Logistiek gezien is Corsica een ramp. Je moet je voorstellen, er zijn hier maar vier wegen. En de karavaan, en wij als journalisten, uh, wij rijden over het, precies hetzelfde parcours als de renners. Dus je moet voor de renners uit, want als je achter de renners zit, dan beter laat bij de finish. Op naar de start. Maar waar moeten we nu de auto parkeren? Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Un peu chaud, mais ça va. Ici? Ici, tout droit. En we moeten dus de parkeerplaats hebben waarbij we voor de koers kunnen uitrijden. Oftewel, Afval? Ah, avant is op dit moment het toverwoord, Phil. Avant links. Links, links, links, links, links. En dan blijken we niet de goede sticker te hebben om voor de koers te parkeren. Zeg Afval? Afval? Oh no, you need a good sticker. You got the orange. Right. Of course. Yeah, but we know but uh, today is special uh, uh, uh, Philippe viens voir bah, orange, orange, you, can't. you must park here, we besluiten de auto toch maar te laten staan en op zoek te gaan naar het village des mm -hmm. Village Là Village le ja, Là ja, oui oui oui okay. Ah merci. Ah. Bonjour. Bonjour. Bonjour. C'est bon, c'est bon voilà. En wat doe je in het village depart als de renners er nog niet zijn? Hors, hors, voedraai, Ja, Ah, dat is gewoon een probleem. En als je dan net lekker een kopje koffie aan het drinken bent. Oké, viel. Ja? We moeten nu dus weg. Omdat we uh, verkeerd met de auto staan. We staan achter de bussen. En als we nu niet weggaan, dan komen we nooit meer op tijd bij de finish. Dan loopt jouw Oranje klassement gevaar. Uh, en dat willen we niet. We kunnen geen renners spreken. Nee, we, nee ja, dit is echt, echt Corsicaanse hectiek. Het slaat helemaal nergens op, nou, dan... maar we moeten nu gaan. Nou, even snel weg dan. Ja, maar dit is echt Goed, nou, jongen. Er zit niets anders op dan maar weer in de auto te springen. Het interviewtje van uh, met de Vara heb ik zo meteen, over een half uurtje. We moeten echt bij die finish komen, ja, moeten... anders hebben we helemaal niks vandaag. Maar de grote vraag blijft, gaan we het halen, Bart? Op Parijs? Nee, de finish... Ja, ik denk het wel. Ik denk, nee, we halen net uh, de finish wel. Alleen, het is wel weer de vraag wat we daar tegenkomen. Want het is gewoon overal chaos. Leuk zo'n het toertje is alleen jammer dat je haast gerenners spreekt. Volgens mij hebben we wel al 5000 kilometer gereden en, en nog geen bijdrage geleverd. Yes. Mijn item gaat er ook op nu. maar goed. Wow, gehaald. En de technici van de NOS die hebben zo te zien hun eigen problemen. Hey. Bonjour! Hey. Yeah. Wat is er aan de hand? De toertoeter. Toer niet. Toet het niet. Maar dat is illegaal, hè, een tour-toeter in je auto rijden. Ja, maar in Frankrijk, niet. Wat is ermee gebeurd? Is hij overspannen? Hij, eh, nou, hij is niet overspannen, hij wil heeft te weinig even, gespannen. Wil je hem even horen? Hard Goed, op zoek naar een serieuze collega van de NOS. Daar zit Steven Dadebout. Wat vindt hij van de tour hier op Corsica? Ja, het is wel een gedoe in de zin van dat je niet altijd even makkelijk op de plekken kan komen waar je wil zijn. Zoals gisteren bijvoorbeeld bij de finish, waar we met een bootje de laatste 15 kilometer moesten afleggen om bij de finish te komen. Dat was wel een gedoe, vooral om weg te komen ook weer. Maar eigenlijk vind ik het wel vooral leuk. Je ziet ook onervaren uit van ons, want ja, we zijn daar uh, bij de start geweest. Ge niemand kunnen spreken, we moesten al meteen alweer weg. Ja. Verkeerde stickers, dat soort dingen. Ja, dat is het denk ik. Ik ben wel een beetje een prutser. <lacht> <lacht> nee. Maar het is wel extra gedoe hier op Corsica, toch? Ja, ik las ook vanochtend in de Nederlandse klanten heel veel geklaag... van ja, echt wel klagende stukken hierover. Ja, toen dacht ik ook, je kan ook drie dagen lang... de eerste drie dagen van de Tour op een, op een industrieterrein finishen... waar je heel makkelijk weg kan en heel makkelijk kan komen... en makkelijk kan parkeren. Maar dat is voor mij ook niet zo leuk. Ja, dit vind ik wel een goed einde voor uh, dit dagboek... want we zitten hier nu lekker op Corsica. Een mooie plek. Uh, er is een koelbox uh, vol met drankjes. De koers is aan, dus uh, eigenlijk mogen we niet klagen... Zeker niet, nooit klagen. Nee, dat lijkt me ook niet, uh, Filemon. We hebben wat wielerfanaten op de redactie. Die, die, nee, die zouden hun zes keer hun leven geven om te zijn waar jij nu bent. De eerste keer, Filemon en Bart, dus een kijkje achter de schermen van de tour. Um, desalniettemin, je mag niet klagen. Maar Filemon, maar ben je toch wel blij dat jullie nu weggaan en naar het vasteland gaan? Ja, ik vind het ergens ook wel jammer. Ik... Het is hier zo ontzettend mooi. Wij zitten in een hotel midden in de bergen, in de wilderige natuur. Je ja. kan je voorstellen, als die tour hier niet is, hoe, hoe prachtig rustig het hier is. Ja. Dus ik ga het wel een beetje mis, want we gaan naar Nice. Daar hebben we al een keer rondgereden, dat we echt uur uh, geen parkeerplaats konden vinden. Dus, want dat was zeker wel een beetje tegenop. Maar ja, de, de, de, de, de tour hoort wel echt aan het vasteland in Frankrijk. En we gaan die beroemde bergen en die beroemde koolst beklimmen. Dus daar heb ik wel natuurlijk wel heel erg zin in als ja. tourliefhebber. Ja. Ik, ik hoorde net trouwens, uh, onze regisseur die heeft al gecheckt wat een ticket kost naar Corsica. Dus uh, volgens mij uh, gaat dit uh, de Corsicanen aardig wat opleveren lijkt mij. De... En, ik word hier ook betaald door het VVV hoor. Geloof ik ja. zeg maar eerlijk. Ja. Hey, die betaalde toert, mij uh, mijn biertjes. Heel goed. Jij ja, toert er samen met Bart Meijer door Frankrijk de komende week. Hij is een beetje uh, de wielerdocent deze drie weken. Leg eens uit. Ja, Bart, die werkt natuurlijk bij de klokhaar, Hij is erin getraind. Die is er ontzettend goed in om hele ingewikkelde dingen eenvoudig uit te leggen. Uh, hij begrijpt van die, uit de Tour, de, die heeft er geen snars van. Dus elke dag pakt hij één ding uit de Tour de France om duidelijk te maken hoe dat precies werkt. Ja. Vandaag deze starten we zo weer in, ik herhaal het nog eventjes, viel heel veel weg. Bart Meijer, klokhuispresentator, weet hoe hij de dingen kan uitleggen... en gaat elke dag uh, uh, misschien moeilijke, leuke, grappige dingen uit de Tour voor ons uitleggen. Nou, oh, zag nou, je hem slippen, nou, zag nou. je hem slippen. Dit is broedermoord. Ze waren nog niet boven, toch? Jawel, ze waren wel boven. Klasse... Het klassement staat op kraken. Hij heeft echt pap in de benen. Ja, nou maar, praat hij daar eens een oortje? Dat ding is duidelijk, een treintje helpt helemaal niks. Hé, He, ik snap geen moer van de Tour... Welkom bij de rubriek waardoor je net even anders naar de Tour kijkt. Morgen staat er een ploegentijdrit op het programma. Dus vandaag de vraag, als een tijdritfiets zoveel sneller is... ...waarom worden er dan geen hele etappes opgereden? Tja, een tijdritfiets heeft alles te maken met de grootste vijand van een renner. De luchtweerstand. De renner moet zich op de fiets als het ware door de lucht heen beuken. En hoe harder hij gaat, hoe meer kracht dat kost. Nou, die luchtweerstand zo klein mogelijk houden lukt het beste op een tijdritfiets. Mechanicien Vincent Hendricks van Belkin over de grootste verschillen tussen een wegfiets en een tijdritfiets. Uh, de grote verschillen zijn met name de sturen. Tijdritfietsen zijn het echte uh, sturen met pijpjes op en uh, dan is uh, je ja, zo zo aerodynamisch mogelijk op kunt gaan leggen. De frames zijn heel anders. Uh, de de tijdortfiets is met name ge, ge, gemaakt... om zo ja, aerodynamisch mogelijk op de fiets gaan te gaan zitten. Die aerodynamica wordt allemaal in windtunnels getest. Maar waarom fietsen ze dan niet op een tijdritfiets een gewone etappe? Omdat die, die positie is uh, geen 200 kilometer vol te houden. Ik denk uh, de de is een van de zwaarste... On, of ja, zwaarste, maar daar we, de, de, we zijn wel renners die daar het uh, meeste schrik voor hebben, ja. Zo'n tijdritfiets zit gewoon verschrikkelijk ontzettend afschuwelijk belabberd. Tot slot professor dokter Bram Tankink die moeilijke materie altijd weer makkelijk weet te maken. Het is gewoon van, van start tot finis uh, gewoon vol gas. En het enige is, is dat je gewoon echt, echt op één lijn moet rijden. En dat hebben we, dat hebben we al getraind uh, in een hier oh, ja. even naartoe. En tot slot nog een leuk weetje, vooral als je morgen naar de ploegentijdrit kijkt. Hoe beter het gaat met de ploegen, hoe meer er gescholder wordt. Omdat, uh, want dan, dan zit er een hoop in het wiel die harder kunnen, snap je? En als, uh, en als iedereen uh, zeg maar heel tammetjes is, dan is iedereen blij dat het tempo wat op kop gereden wordt, uh, wordt. Elke dag kijken we mee met Mark Masbroek. Hij rijdt met een vrachtwagen vol stijgerpijpen door Frankrijk en bouwt het podium bij de finish. Dus zonder hem geen winnaar. Mark de Triomf. De eerste drie dagen zitten erop. Het begon natuurlijk allemaal in Deurne waar wij vertrokken zijn met de vrachtauto's. Bij de eerste afslag ging het bij mij al mis. Toen had ik de verkeerde gepakt. Natuurlijk uitgelachen door mijn collega's die ik een jaar niet gezien had. We zijn helemaal doorgereden naar de ferry. Daar heb ik uh, enge gele mannetje ontmoet die mij uh, de ferry op probeerde te loodsen. Dat is gelukt ook nog. Het was erg smal. De eerste uitdaging zat erop. De boot af was natuurlijk de tweede uitdaging. Ook alles is goed gekomen. Maar het allermoeilijkste hier is toch wel het afstempelen geweest. Dat betekent dat een auto waterpas moet staan. We hebben ongelijke ondergronden. De vlaktes zijn van gras, zand en grind. Wat natuurlijk heel veel pof met zich meebrengt. De grootste ramp waar ik het eigenlijk helemaal niet over wil hebben... is natuurlijk het gedoe met de finishboog. Heel de wereld heeft er mee kunnen genieten. Ik lag heerlijk te tukken. Ik heb er niks van meegekregen hier. Je kunt niet alles meemaken... Maar toch, petje af van mijn collega's die het uh, ontzettend goed hebben opgelost. Uh, en hopen dat het niet meer gebeurt. Ja, en hopen dat het niet meer gebeurt. Filemon, ik zag die, uh, die Spaanse, uh, was het een Spanjaard, die chauffeur? Ja, geloof ik wel. Die, ach, die was helemaal vastlag, arme jongen. Heb je die nog gezien? Ja. Nee, die hebben we niet meer kunnen vinden. Nee. nee, nee, nee. Maar ik ga hem zeker deze tour nog even opzoeken. Ik ben ook wel benieuwd hoe het met hem gaat. Dan iets anders. En daar zijn wij blij mee. Het Oranje Klassement. Ja, natuurlijk met alles blijven, Ilemo, maar dit is wel, vind ik echt wel een heel erg leuk onderdeel. We kennen natuurlijk in de tour de, de gele trui, de bolletjes trui, de groene trui. Maar dit jaar komen daar de oranje truien bij. En jij gaat elke dag de oranje truien uitreiken aan de beste Nederlanders in de verschillende klassementen. En het leuke is, ik heb op Twitter al wat foto's gezien van renners uh, die trots hun, foto, hun, uh, hun trui fotograferen en rond twitteren. Het gaat dus al aardig lopen. Phil, wat is, wat is de stand van zaken? Ja, ze zijn er echt heel erg blij mee. Bijvoorbeeld met die oranje dagtrui. Op uh, nummer 3 Bram Tankink. Uh, Wout Pols, die staat daar op nummer 2 uh, in het oranje dagklassement. Op de 48ste plaats in het officiële uh, klassement. En op nummer 1 staat natuurlijk, ja, uh, de trots in bange Nederlandse wielerdagen. Bauke Mollema. En ik sprak hem ook even vandaag, even luisteren. Ja. Bauke... Gefeliciteerd. mee? Je was vandaag de beste Nederlander. Oh, cool. Op de, op de 44ste plek. Kijk, dat is mooi, toch? En daarom krijg je de oranje trui. <laughs> nou, dankjewel, jongens. Ja, maar denk, dan moeten er denk, nog meer worden natuurlijk. Ik denk niet dat ik hem aandoe morgen trouwens, maar... Oh. Ja, het is de oranje dag trui. En, okay, en je moet cool. natuurlijk voor de, de algemene geklaar ah, Ja, tuurlijk. Ah, cool. ik, ik ga ze elke Dank dag je uitbeel, wel. uitdelen. Dankjewel. Dus uh, jij hoopt er natuurlijk nog wel meer te halen, of niet? Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Dat, uh, anders denk ik dat, uh, dat het klassement lastig wordt. Uh, nou, als Lars Boom blijft. heeft de groene trui en de, en de oranje bolle trui. Dus oh, jullie okay. hebben echt in het, in het team collectief ah. heel erg uh, goed gepresteerd. Sterke ploeg, hè? Ja. Dus ik uh, hey, ben ik blij mee. Hij was er blij mee. En het team Belkin heeft het al rondgetwitterd, zag ik, Filiamon. Ja, ja. Bram Takkik had het gisteren al getwitterd. Het is echt aan het leven in het, in het peloton. Dat vind ik wel mooi. Uh, want ja, dan kunnen we in ieder geval iets vieren hier uh, in de tour wat <laughs> ja. betreft Nederlanders. We uh, hebben we ook nog de oranje trui. Dat is voor het uh, algemene klassement. Uh, derde staat daar Laurens ten Dam. Tweede Bouke Bollema. En de winnaar van uh, de oranje dagtrui vandaag, dus voor het algemene klassement, op dit moment bovenaan is uh, Wout Poels en ik zocht hem op toen ik hem zijn trui gaf. Wout, gefeliciteerd jongen. Oh, nee. ja, je hebt de oranje trui verdiend. De oranje trui? Ja, je bent de, de beste Nederlander in het algemeen klassement. Oh, mag die morgen ook aan dan? Ja, die mag morgen zeker aan, ja, Voor mij wel. Hij is wel een beetje te groot volgens mij. <laughs> ik weet niet of de tourorganisatie het goed vindt, maar ja, het gaat hartstikke goed hè? Ja, het gaat wel lekker. Ja, eerste drie dagen goed overleefd. En, uh, ja. Ja, want het is strijden om die trui met Mollema natuurlijk, okay. maar het is natuurlijk wel een mooi doel om de oranje trui naar Parijs te brengen, toch? Ja, dat is wel een mooi doel, ja, daar gaan we voor. Het is ook echt, echt een oranje trui, hè, Phil, maar echt gruwelijk oranje. Ja, hij is zo oranje als je normaal gesproken in het voetbalstadion ziet als het tweede. Ja. Maar het is wel echt een officiële wielertrui, dus... Uh, <laughs> In, in theorie zouden ze hem gewoon aankunnen morgen. Okay. de is. Uh, dan hebben we natuurlijk ook nog de oranje trui. Uh, en die pak ik even samen met de oranje uh, groene trui. Want ja, daar kwam één winnaar uit uh, die met kop en schouders boven de andere Nederlandse renners uitstak. En dat is uh, meneer Lars Boom. Nou, ik stond daar dus met die twee trui op hem te wachten. En uh, hij wilde uh, zo bij me weglopen, maar ik trok hem nog snel even aan zijn mouw. Maar ja. Kijk maar even wat. Hey Pilemon! Gefeliciteerd! Bij mij? Twee oranje truien. Oranje truien. Ja, ja, je ja. staat bovenaan het oranje klassement. Je hebt de oranje bolle trui, dat is deze. Dankjewel man. En die andere? En de oranje groene trui. Yes! Beste Nederlandse sprinter en de beste Nederlandse klimmer. Ja, dankjewel. Het gaat er man. allemaal door je heen. Ja, fantastisch. Ik heb nooit verwacht. <laughs> maar ga, ga je nog meer trui verzamelen? Ja, ik hoop het wel. Laten we, laten we nog een hele proberen bij te krijgen. En Mollema die heeft de oranje dagtrui gewonnen. Echt? Ja. Jullie ja. dus vallen wel echt in de truien vandaag. Misschien wil je nog wel <laughs> ruimte met mij. Me. <laughs> dat is een leuke jong die Lars. Ja, dat is een leuke gast. Ja, die ken ik ook al best wel lang. Het uh, ja, ja. is even, echt zo'n gast waar je ook wel normaal een keer mee zou willen stappen ofzo. Uh, we hebben ook nog de oranje-witte trui. Er zijn maar drie eh, Nederlanders die daarvoor in een aanmerking komen. Tom Dumoulin, Boy van Poppen en Danny van Poppen. Nou, Tom Dumoulin die heeft de oranje trui. We hebben nog de oranje-lantaarn. Mm -hmm. De allerlaatste Nederlander in het klassement dat is Tom Velers. Ik vroeg nog even of hij ziek was, wat er met hem aan de hand was. Maar hij heeft gewoon heel rustig uh, aangedaan vandaag. Want hij moet natuurlijk binnenkort weer uh, aan de slag om Kittel uh, aan een dagwinst te helpen. En het oranje klassement wordt aangevoerd door vakantselij, gevolgd door Belkin. En de hekensluiter daarvan is Argel Shimano op maar liefst 50 minuten en 44 seconden. Je zit, zit goed in je, in je cijfers, jongen. Um, dan, laten we overstappen van, uh, van de cijfertjes naar de wijn. Want naast uh, Wieler van Aat ben jij ook een, een wijnliefhebber. Dus zoek jij iedere dag een lokale slijterij op... om een wijntje uit de streek te drinken. Wat is jouw toerwijn van de dag? Ja, dat is de perle, de Roseline Blanc, zo heet hij. Uh, hij is ooit uh, gedoopt door de paus... Uh, het is echt een Grand cru -wijn, echt, een, uh, echt een goede wijn. Uh, van Château sainte Roseline. En ja, Bart en ik, wij reizen hier door de Tour. En al die ploegen, dat hadden we vorig jaar al gezien, die hebben hun eigen kok. En toen dachten wij, wij regelen dit jaar voor onszelf ook een eigen kok. Hij heet Jurjen Smeek, hij komt uit Fries, uit, uh, uit Drenthe. En uh, hij kookt elke dag iets bij die wijn. Ik ben uh, benieuwd wat hij vandaag voor ons gekookt heeft. Een Salade Niçoise, en dat is een salade vernoemd naar de plaats Nice... Bestaat voornamelijk uit, uh, uit vis, koekommen, tomaten en gekookte eieren. Een heel fris gerecht, uh, mooi hoog smaakgehalte. En dat vind je eigenlijk ook terug in de wijn. Vandaar dat het een hele mooie combinatie is. Jumi, tot slot even een korte vooruitblik naar morgen. Bart, jij geeft elke dag aan nou een Bart is er ook een dopingadvies. Ja. Welke, <lacht> <lacht> welke doping hebben we morgen nodig om beter te rijden? Ja, ik ben er voor de doping. Nou, even <lacht> voor de duidelijkheid voor de luisteraars. Uh, ik regel het niet zelf. Ik heb een, uh, een arts die ik even dokter uh, Kia noem. Uh, kleine verwijzing naar dokter Ferrari, wij rijden in de Kia rond. <laughs> um, wij gaan morgen, ja morgen is het rit, en uh, dokter Kia zegt, ja, dan heb je vooral spierversterkende middelen nodig. En uh, middelen die uh, het transport van zuurstof vergroten. Ja. Nou dan kom je al snel in een cocktailtje, dus wat gooien we in die cocktail? Anabole, testosteron, deca-durabolin en een pika pika pika gram klembuterol. Er gaat wat EPO doorheen. Ik weet niet precies hoe we dat uh, toegediend krijgen, want daar zijn ook verschillende uh, ideeën voor, maar daar kom ik morgen vast op terug. En uh, we doen ook nog wat anti-vermoeidheidsmiddelen als amfetamines erbij.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 Dit is Radio 1.